Zonder iets te verbergen. En Misschien weer een kleine meditatie. Om ons te verbinden. Met het licht van de zon. En sluit je ogen als je dat wilt. Zet je, op je, zet je voeten naast elkaar op de grond. En adem rustig. Doe je neus in. Houd de adem even vast en adem rustig uit. Breng het licht van de zon, de zon die altijd schijnt, ook al zie jij het niet, ook al ben je verdrietig, ook al denk jij dat het licht niet voor jou is. Maar de zon schijnt altijd. Ook voor jou. Dus adem dat in. Verbind je daarmee. Verbind je met het licht van de zon? Misschien een lamp in de ruimte waarin je nu zit? <kwijnt> of misschien zie je een kaars voor je ogen? Adem dat licht in met je gedachten. En breng het naar je zonnevlecht. Je plexus solaris of zoals sommigen het noemen, je navelchakra. Zijn dus derde hoofdchakra. Breng het licht daar naartoe. Adem nog een keer in. En verbind je weer met het licht. En op een uitademing breng je dat weer naar de plek rond je navel. Wat is de plek waar jouw ziel woont. Voel dat je hier rustiger van wordt. En adem nog een keer heel diep in. Zorg dat alle lucht, alle goddelijke energie die in de lucht zit, die wij mensen prana noemen, tot in het onderste puntje van je longen terechtkomt. Houd de adem even vast en adem rustig uit door je mond en doe het nog een paar keer en als je inademt en neem gewoon je eigen ritme in het ademen als je inademt houd die adem even vast en vol in je lichaam. Vol. Voel het kloppen van je hart. Voel het licht binnen in jezelf. En wees je be bewust van je eigen licht. Dat is wat jij bent. En dat licht is zo groot. En dat was je helemaal vergeten. Haal het naar boven, die kennis. Want alles wat je van mijn lezingen hoort, is allemaal bekend binnen in jezelf. Het enige wat gebeurt, is dat de herinnering omhoog gehaald wordt. En dan voel je het weer, dan weet je het weer. toch heel jong was en nog bij mijn ouders woonde, was het de gewoonte om met enige regelmaat, en ach, regelmaat is ook één keer in de maand of één keer in de twee maanden of één keer per week, maar dat werd vrijgelaten, was het de gewoonte om naar de kerk te gaan. Vroeger bij mij thuis was er geen enkele dwang. Terwijl mijn vader toch... ouderling was van... de Nederlandse vormde kerk. Maar... hij was ook vrijmetselaar. En dat werd door... mensen van die kerk niet echt... begrepen. Mijn vader werd vrijmetselaar... door zijn vele reizen die hij maakt lang voor de Tweede Wereldoorlog en tot bijna aan zijn dood in 1981 naar Afrika. Hij was een van de grote kenners van Afrika en hij werd veelal geraadpleegd om zijn kennis over de gehele wereld. Maar hoe werd hij? Vrijmetslaag. Hij werd dat vreemdezen. Hij werd dat. Door. De ontmoetingen. Die hij in het diepe. Afrika had. Met mensen. Die daar woonden. Mensen die. Ja, je zou het een, een heilige dokter kunnen noemen, een sjamaan. Daar heeft hij van gehoord en geleerd. Dat er ook andere wijzen waren om met het denken binnen in jezelf om te gaan. En natuurlijk werd er in die tijd niet gesproken over wat vrijmetselarij inhield. Maar het is, laat ik je zeggen, hetzelfde als waar ik het over heb. Het is hetzelfde als de kennis uit het, uit het oude Egypte. Het is hetzelfde als het boeddhisme. Hetzelfde. Maar toch ook weer anders, omdat ieder mens het op zijn eigen wijze interpreteert. Het heeft me altijd geraakt hoe mensen met hun geloof omgaan, toen maar nu nog steeds. Nu weten wij, nu, in deze tijd weten we dat alle geloven in principe allemaal hetzelfde zijn. Alle wijzen je op het je richten naar, naar God, naar het goede, naar het licht en wijzen het kwaad af. In principe wijzen. Al deze vormen je op het feit dat je het licht zelf bent. Ja, en in die tijd was het mij niet geheel duidelijk hoor. En dat, dat, dat kan natuurlijk aan mij gelegen hebben. En ik doe graag dat boetekleten aan. Maar het zou ook nog wel eens aanwijzen van breken hebben gelegen. Ik ging wel eens van de ene naar de andere kerk, om te voelen, om te om te voelen hoe het hier was, of daar was. Toch was dat in die tijd, en de mensen wisten niet beter. Ze gingen dan altijd met een goed gevoel de zondag in, de kerk in en als ze thuis waren, dronken ze nog een kopje koffie met deze of gene en een glaasje wijn, meestal een glaasje port. En ik moet zeggen, mijn ouders lieten me gelukkig volslagen vrij in het wel of niet gaan naar een kerk. En welk het ook geweest zou zijn. En ik sprak net over het woord preken. Preken, zei ik dus. Geen spreken. En ik moet eerlijk zeggen, dat zodra er gepreekt werd, ik gewoon niet meer luisterde. Ik hoorde het gewoon niet. Ik keek naar de mensen om me heen. Keek hoe ze hun handen hielden, hoe ze hun voeten op de grond zetten, hoe ze in, het ver, in de verte keken en waar ik merkte dat ze echt niet luisterden. Maar dat ze als een soort gewoonte iedere week, <kuggen> iedere week daar zaten. Omdat het zo hoorde. Dus ik zei net, als er gepreekt werd, dan luisterde ik niet meer. En wellicht met mij Vele anderen. Er kwam iets ja, eigenaardigs kwam dan over mij. Het leek alsof ik niet meer hoorde wat er gezegd werd. Wel moet ik zeggen dat die heilige plaats, kerk, zo je wilt, was een plek voor mij waarin ik tot mezelf kon komen. Dat kon ik overal. En daar was ik me ook goed van bewust. Kon ook als je op de fiets zat. Of als je rustig zat te tekenen. Of als je een boek zat te lezen. Of als je voor je aard zat te staren. Maar veelal door het drukke leven. Liet ik me op zo'n plaats. Uh, mijn gedachten de vrije loop. En ik hoorde slechts. Wat er in mij zelf naar boven kwam. Het heeft me in ieder geval in mijn leven, in mijn verdere leven doen begrijpen. Dat alle geloven in de grond der dingen hetzelfde zijn. Op dit moment komen wij in aanraking in deze wereld met andere wijzen van religie beleven, andere godsdiensten. En ik ben in de gelegenheid om met veel mensen te spreken. Ik heb onlangs iemand, een paar mensen uit Saudi-Arabië. Notabene gesproken dat het in principe allemaal gelijk was. Eerst keken ze me welwillend aan van, nou, ze praten dus, we kijken gewoon even. Maar ze bogen zich meer naar me toe, toen ik hen vertelde. Dat het werkelijk gelijk was. In de grond der dingen. Dat het om de liefde gaat, die binnenin hen is. En wat mensen ervan maken, dat dat van de mensen zelf is, regeltjes en van alles. Maar dat het ging om hoe je van binnen voelde. Het gesprek duurde niet meer dan, nou, wat zal het zijn geweest, twee, drie minuten. Maar het was genoeg. Dus ik zei net, op dit moment komen we in aanraking met andere godsdiensten. En als ik begrijp met wat er onder andere, in dit geval, in de Koran staat, dus hoe je dan met het goddelijke om zou kunnen gaan, en wat het goddelijke doet, wat God doet bij de mensen, dan kan het niet anders, dat in de grond der dingen, alles eenvoudig hetzelfde is waar alle mensen op deze aarde mee bezig zijn. In de grond der dingen. Esoterie. Er staat in een vers om precies, om precies te zijn, Sura 5, uh, 69. En ik weet het alleen omdat ik het gelezen heb. En, en het viel me toe. <kijkt> ik sloeg het open. En ik dacht, ja, die ga ik dan gewoon gebruiken. Het valt niet voor niets mij toe. Een toeval bestaat niet. De dingen vallen je toe, omdat het je toevalt op de juiste tijd. Op het enige moment. En als je het geduld hebt om daarop, nou, niet te wachten, maar dat je dat kunt erkennen, dan weet je dat je daar wat mee mag, mee moet, mee dient te doen. En het is een zin die aansluit op de wijze van het leven vanuit het licht. Die aansluit op de wijze van leven dat in het, leef, in het licht geleefd wordt. Er staat, nee, wie ook zich volledig aan zijn wil onderwerpt en goede daden verricht, die vindt zijn loon bij zijn God. En over hen zal geen vrees komen. noch zullen ze treurig zijn. Einde citaat. Het woord ontwerpen heeft nadere uitleg nodig. We kunnen het letterlijk nemen. En dan heeft het de trilling die daarbij hoort. Het aan de Goddelijke wil onderwerpen. Maar een mens kan verder denken, kan in een andere trilling terechtkomen met zijn denken in het bewustzijn, dus verder denkend in het leven en een leven van ervaringen meegemaakt te hebben, en ervaringen begrepen te hebben en de dingen geaccepteerd te hebben in het verleden in het leed, in het leven, dan kan er gezegd worden dat het niet het onderwerpen is aan Gods wil, maar dat het je eigen maken is van het goddelijke in jezelf. Het evenwicht van het goddelijke, de ziel, het denken en het lichaam. Het aardse denken vanuit het ego is niet meer aanwezig. Het denken vanuit de ziel, vanuit het licht, vanuit het goddelijke, is. De mens is de goddelijke mens, de menselijke God. Dat denken dus. En we kunnen het wel onderwerpen noemen en het lijkt mij dat hier een nederig gevoel naar het goddelijke moest zijn. Maar voor mij is het onderwerpen, niet werkelijk onderwerpen, maar het begrijpen van het goddelijke en dan de beslissing hebbende genomen om het goddelijke te zijn. Dan is er inderdaad, zoals in dat vers gezegd wordt, geen vrees, geen angst en geen treurigheid. Dan is er een begrijpen. Een begrijpen en een leven dat in goedheid geleefd kan worden. Waar de ander geen pijn gedaan wordt. Ook al komt de negativiteit om de hoek kijken. Die mens weet daarmee om te gaan. Anders is het wanneer het woord onderwerpen een slaafse betekenis heeft. Dan wordt de hele zin van het bestaan als een slaafse vorm ervaren in dienst van een boze God. In dienst van een kwade God die straft. En ook dat herkennen velen in allerlei geloven. Het heeft dus ook met het bewustzijn te maken. Het algevoel, het alwetende alomvattende tegenwoordigheid van het goddelijke, het gevoel, het zeker weten van binnenuit, het zelf te mogen zijn, te moeten zijn, want je kunt niet anders meer, te moeten zijn, te moeten wezen, waar niets verborgen is, waar alles verborgen, in de openbaarheid mag komen. En ik was dus aan het lezen, zoals ik dat straks al zei. En ik kwam het volgende tegen. Dat zijn dertien leringen in de Koranen. Ik wil ze graag noemen. We zullen ze alle herkennen. En we zullen ze alles als wezenlijk ervaren. Maar ze zijn hetzelfde als in andere religies. En ik citeer. Waarlijk. God is de grote kenner van het onzichtbare. God weet wat je verbergt. En wat je in het openbaar doet. God weet wat je in het geheim en wat je openlijk doet. God weet wat in je hart is. God weet wat je s'nachts en wat je overdag doet. God kent je geheimen en je overleggingen. God weet waar je heen gaat. Waar vandaan je komt. En waar je je ophoudt. God kent de geheimen die in het onderbewuste liggende ligt. God kent de oneerbiedigheid in de ogen. En God is waar je, waar je ook bent, altijd met je. En God waakt over je. Maar God weet van al je handelingen. En de mens wil zijn daden voor andere mensen verbergen, maar de mens kan ze nooit voor God verbergen. Einde citaat. Als je hiernaar luistert, als je dit hoort, dan is dit niet anders dan de weg van zelfkennis. Deze woorden zijn zo herkenbaar. en liggen in alle geloven en we weten, we voelen het allemaal in onszelf. Toch mis ik het woord liefde erin. Maar misschien zit dat in het. In, in het. God is met je waar je ook bent en God waakt over je. Maar. ik denk niet dat het werkelijk nodig is dat ik een toelichting geef op deze. Uh, op deze woorden, op deze leerstellingen. We weten het als mensheid. We herkennen het ook. Ook vanuit andere religies, vanuit andere bewustzijnsvormen. Vanuit een andere vorm van denken. Denken we. Maar voelen we het ook? Kun je leven... Dat je werkelijk geen geheim meer bent voor anderen. Het is mogelijk. Als de ene mens zichzelf kent, kent hij de ander ook. Maar waarlijk, werkelijk zichzelf kent. Hè? Die dus door het uiterste, in zijn binnenste, is gegaan, die werkelijk zichzelf is tegengekomen, en zichzelf in de werkelijke, naakte waarheid heeft gezien, die mens is in staat om zich te verbinden en op te gaan in de Ander, en inderdaad, dan is de Ander. Geen geheim meer voor die mens. Voor de menselijke God, de goddelijke mens. Dus voor anderen, dus ook voor God, de God in jouzelf. De menselijke God, de goddelijke mens. Die jezelf bent. dan ben je bewust dat je een stukje van dat goddelijk bent. Dan heb je de weg afgelegd, waarin je al die stappen bent tegengekomen, en waarin je gezien hebt dat het goed voor je was. En met geloven heeft het niets te maken, hoor. Het heeft te maken, met zeker weten. Met absolute zeker weten van onder andere die bovenstaande leringen. Dan heeft het niet meer te maken met één bepaald geloof, één bepaalde religie of een andere. Of die of die maar het zekere weten dat het in de grond der dingen waar het om gaat gelijk is. In de grond der dingen is alles gelijk. Alles is. En lijkt het je nou ook niet dat dat de boodschap is van alle religies die over de wereld verspreid zijn. En als je daarover nadenkt, dan kom je toch op de gedachte dat wij mensen er iets anders van hebben gemaakt, wat we regeltjes hebben gemaakt om anderen te dwingen, omdat wij mensen bezig zijn om De religie als een soort iets te nemen, om minder goede daden naar buiten te brengen? Kun je leven met alle oprechtheid binnenin je? Kun je leven met de onbaatzuchtige liefde naar anderen? En anderen nooit kwaad berokkenen? Ook al vind je dat je alle gelijk van de wereld hebt. Dit is de weg naar de mystieke kant van ons leven, die ook in alle religies aanwezig is. Net zoals de weg van Douw, ze: De weg is naar de mystieke kant van ons leven. En mensen hebben er door de duizenden jaren wat anders van gemaakt. Waren wij bang, waren wij mensen bang dat er niet meer naar het goddelijke geluisterd zou worden? Waren wij mensen bang dat de mensen, dat wij een andere weg in zouden slaan? Waren mensen vergeten dat het goddelijke altijd is en dat het nooit een druk op mensen uitoefent? Waren mensen bang en besloten ze daarom dat er regels gemaakt moesten worden om de mensheid in een keurslijf te zetten? Of lieten mensen dit allemaal toe? Lieten mensen toe een slaafsgedrag gedrag te vertonen naar nou, enkelen die dachten de wijsheid in pacht te hebben? Hoe lang nog in deze tijd zullen er nog mensen zijn die nog niet wakker zijn? Mensen die verteld wordt dat ze in liefde kunnen leven. Dat ze in liefde moeten leven en zich daardoor gemanipuleerd voelen. De veranderingen in het denken dienen zich als vanzelf aan. Door het leven te leven... En in dat leven de zin van een bestaan, dat ook op een andere wijze ingevuld kan worden. Dan wordt die mens wakker. En kan het ego, de illusie, opgeruimd worden. Het ego-denken, het denken vanuit het ego dat geen bestaan heeft, dat op een illusie gebaseerd is, dat een afgescheiden denken is van het werkelijke leven. Het werkelijke leven, dus zonder illusie. Het werkelijke leven dat geen dualiteit in zich kent. Het wordt als het ware voor die mens een herkenning van de werkelijkheid. Om te zien dat Twee vormen zijn. Of eigenlijk is de eerste vorm, dus het ego-denken, geen enkele vorm. Het is slechts op deze aarde. Het bestaat niet echt. En het staat op niets. En het is op niets gebaseerd. Het maakt slechts dat de mens daardoor, door het ego, door te zien dat het niets uitmaakt in dit leven, dat het op niets staat, dat hij daardoor toekomt, gaat nadenken over het leven en daardoor toekomt om aan zichzelf te komen, om aan zichzelf toe te komen, om over, na, over zichzelf na te denken. Om het denken. Vanuit het zelf. Vanuit het bron. Te laten komen. Om dat te denken. Om te denken dat er een werkelijke vorm van denken is. Is als een normaal iets. Het is allang bekend. Bij die mensen. Het is allang bekend daarom zei ik ook herkenbaar het is het komt vanuit de herinnering en die mens was ze toch bijna helemaal vergeten levens en levenslang de herkenning van deze herinnering is bepalend Dan pas kan het tot een verandering overgegaan worden, een verandering, een transformatie van denken, dat niet meer uit de illusie komt, maar vanuit jouzelf, vanuit de ziel die je bent, vanuit je bron. Dan gaat die mens werkelijk denken over de aardse wet, de universele wet van, de wet van oorzaak en gevolg. Het nog kind zijn in de gedachte, het altijd willen ontvangen en in praktisch alles tegemoet gekomen te worden. Het de zin willen hebben en alles te willen wat het eist egoïstische, kinderlijke denken. Dat dient dan eens en voor altijd onder de loep genomen te worden en voor je neergelegd te worden. Wordt het dus niet eens tijd om in deze tijd je eigen verantwoording te nemen voor de dingen die je tegenkomt in je leven, je nog steeds in de wet van oorzaak en gevolg zit, wordt het niet eens tijd om dat kinderlijke, dus het altijd eisen van anderen en het willen van anderen, los te laten? Kun je daarover nadenken, dat de ouders deden wat ze konden, Vanuit hun eigen bewustzijn. En wellicht ziet daarin het, het diepe verdriet dat er meer gedaan had kunnen worden voor jou om, de, om aan de honger van jouw eisen tegemoet te komen. Heb daar dan maar verdriet over. Het is niet anders. Kijk in die spiegel. Kijk naar de ouders, ze hebben hun leven geleefd zoals zij dat deden en je kunt niet van hen verwachten en verlangen dat het voor jouw gemoedsrust nu even allemaal anders zou moeten. Het is een onvolwassen vorm van denken. Niemand kan het leven overdoen, hoe het leven ook was. Het is een kinderlijk en onvolwassen dag om alles in je leven deze negatieve dingen door te laten dringen. Het is het tegenhouden van de positieve energie, het tegenhouden van de goddelijke energie. alle religies in de grond der dingen overgesproken worden. En laat je eigen boosheid daarover eens los. Denk daar zo van na of dat kan bij jouzelf. Vind je niet dat het is tijd wordt? Beleef je leven opnieuw en Laat die hebberigheid en je boosheid, je irritatie, je dwingende eisen en je wijze van egoïstisch leven, laat dat eens los. Kijk daar eens naar. Eerlijk kijken naar wie je werkelijk bent. Durf je in die spiegel te kijken? Open jezelf voor het werkelijk leven. En laat dat stromen. Dan zie je wie je werkelijk bent: een gouden mens. Gooi dat masker van jezelf af en leef je leven. Laat die illusie los. Je kunt er niets. Leef je leven zoals je dat had voorgenomen, voordat je naar de aarde ging. En kijk of je de volgende gedachte tot je door kunt laten dringen. Dat jij denkt dat alles wat in je leven gebeurt, dat dat de schuld van anderen is. De ander is nooit schuldig. Daar is geen uitzondering op. De ander is nooit schuldig. Er zijn altijd diverse wijzen van benaderen van de dingen. Maar als je dat wel denkt, dat de ander nooit schuldig, dat de ander altijd schuldig is, dan weiger je eenvoudig om je leven te leven... Om je eigen verantwoording in jouw leven te nemen. Je bent dan iedere dag aan het overleven. In plaats van uit jouw eigen. Van ei, vanuit je eigen bron. vanuit je eigen uitbundigheid te leven. Want als je dat. als je die gedachte hebt dat de ander altijd schuldig is. dan weiger je werkelijk. Om je leven te leven. En als dat je bedoeling is, nou, dan is dat prima hoor. Maar is dat werkelijk, werkelijk je bedoeling? Leef je werkelijk graag je leven in lijden met een na dus en Laat je alles gebeuren in pijn? En wil je wel anderen vertellen hoe en wat? En ben je eisend? dat je daardoor het gevoel hebt, toch enige invloed te kunnen uitoefenen? Of wil je werkelijk leven? Een leven met een hoofdletter. Een leven waarin werkelijk geleefd wordt. En een leven dat waard is om geleefd te worden leven is waard om positief te leven, om het in onbaatzuchtige liefde te leven, ook naar anderen toe en zeker naar anderen toe. Wordt het niet de tijd om werkelijk te leven, in plaats van te overleven? Durf je te kijken, en ik zeg het je toch, durf je te kijken... Naar je eigen geniepigheid, je eigen achterbaksheid, je eigen benepenheid om werkelijk te leven, je geklets over anderen, en daarvan de schuld bij anderen te leggen. Anderen met van... Alles op te zadelen. Anderen steeds maar een gevoel van schuld te geven. Omdat jij vindt dat jij recht op alles hebt. Hoe kunnen ze tegen jou zijn, want jij dient toch alles te ontvangen. Alles van het leven. Want jij hebt er recht op, zo is je denken. Je hebt er ook recht op, maar niet die wijze. En vele lachen hier nog gekunsteld bij. En dacht je werkelijk dat de anderen dat niet in de gaten hebben? Als het je raakt, als je je wordt, als je de neiging hebt om geïrriteerd te raken, Mag ik je verzoeken? Laat dit alles los. Het staat op niets. Dat hele gedrag. Je hebt geen grond onder de voeten en je leeft in een illusie. Voel de arm die om je heen geslagen wordt. De liefde, de onbaatzuchtige liefde. En neem ook jij de verantwoording in je leven. En leef. Word volwassen. En ja, het kind in jou. Het werkelijke kind in jou. Het plezier. Wat je zelf bent. De onschuld. De liefde. De liefde die jij hebt. Binnen in jezelf. Wat je weggestopt hebt. Dat is het liefdevolle kind in jou, dat is wat je bent, die liefde die was, die is en altijd zijn zal, dat is je beloning, dat komt omhoog en dat is wie je werkelijk bent in je leven. Dan is het maar zo dat je de dingen tot nu toe gezien hebt zoals je dacht dat ze waren in je leven tot nu toe. Je zag het op die wijze, maar je kunt het ook op een andere wijze zien. Je zag het met de ogen vanuit de illusie. En dat deed je zelf. Accepteer het, en laat los. Je kunt er niets meer mee. Vergeef jezelf. Vergeef jezelf. Vergeef jezelf voor al die jaren dat je met een bril van de illusie hebt gekeken. En vergeef ook anderen, alle mensen die in jouw leven voorkwamen. Je ouders, de mensen om je heen, alle mensen die met jou te maken hadden. pas, dan pas begrijp je dat je daarom die ouders had uitgekozen en dat je daarom tegenkwam wat je tegenkwam en daarom moest je hier doorheen of daardoorheen om te komen, om tot een inzicht te komen. Daarom kreeg je die kinderen die ook weer op jou afkwamen. Begrijp je het? Juist door het accepteren en het begrijpen en het los te laten, kom je in je eigen kracht, in je eigen energie dan begrijp je ook dat niet alles volmaakt hoeft te zijn. Ook jouw jeugd niet. Er mogen, er mogen onvolkomenheden voorkomen. Het is niet erg. Het is dan maar zo. Juist, jouw beslissing om naar de aarde toe te komen, maakt... Dat je van alles tegenkomt. Dingen tegenkomt die soms niet opgelost waren in vorige levens. Of soms wel het terugvallen in je bewustzijn. Een klein stapje wellicht. En waardoor je het weer opnieuw diende te ervaren. Wellicht had je de ander toch steeds weer de schuld gegeven. En de verantwoordelijkheden... In je leven niet genomen. En het kan, toch zomaar allemaal, het kan toch zomaar allemaal gebeuren. Maar kijk goed. Alles is om te keren. En alles is mogelijk. Laat los dat verwende kind. Dat je nog steeds in jezelf koestelt. Laat los de woede. De irritatie naar verschillende mensen toe. Niemand kan er, kan er wat aan doen hoor, dat jij de beslissing genomen hebt om je leven te leven in teleurstelling, in woede. Dus in een illusie, dat heb je zelf besloten. Daar is de ander niet schuldig aan. De ander is nooit schuldig. De ander weet niet beter en de ander mag, hoe jij dat ook vindt, wat jij daar ook van vindt. Die ander heeft recht op zijn of haar leven met alles wat daarin voorkomt. Daar ga jij niet over. Als je ziet dat die ander gewoon van jou houdt, zoals jij werkelijk in je diepste zijn, in je diepste zelf bent, dan kijk je ook anders naar jezelf. Dan zie je die diepe, diepe liefde in jezelf, die er voor jou is. Voor jou als ziel. Maar ook zoals je nu leeft in de illusie van je leven. In het denkbeeld dat jij hebt dat alles anders moet. Zodat jij een beter en gelukkig leven zou moeten hebben. Moeten hebben. Neem dat wat jij eist te willen hebben. Maar keer het allemaal om. En grijp jezelf vast. Ja, in je nekvel. Zoals je vaak van me kunt horen. Of lezen in je nekvel. En laat het verwende kind binnen in je gaan. Laat los. Want je kunt er niets mee. Helemaal niets mee. En neem de beslissing om je leven in een positieve stroom te laten gaan. En weet dan te leven... Zoals het leven is, dan heb je opeens ook geen, vrouw, geen vrok meer dan mensen waarvan jij dacht dat ze jou meer tegemoet moesten komen. Dan zie je de werkelijke liefde van je ouders, je schoonouders, wellicht van je ex, van alle mensen om je heen. Dan voel je je niet meer machteloos. Maar juist. Vol macht. Een kracht. Een macht. Die van binnenuit is. En die hetzelfde is als, een, als de onbaatzuchtige liefde. Die niet van deze wereld is. Maar toch ook van deze wereld is. Een macht. Een liefde. De liefde die is, met hoofdletters, en die in jou zit, die in jouw ziel zit, die vanuit jouw ziel komt, open je hart en kijk in de waarheid en werkelijkheid en de waarachtigheid naar jezelf, naar het leven dat je tot nu toe geleefd hebt en transformeer. En dan zou ik nog meer willen zeggen. Maar ik zie ineens dat ik nog maar drie minuten heb. En ja. En doe ermee wat je wilt lieve mensen. Eh, al mijn lezingen zijn nog eens een keer te beluisteren. Op www.yhra.nl En stel daar ook je vragen. Mocht je dat willen. Dag lieve mensen. Een goede avond. Met alle andere programma's. Een heerlijke week. Met alle mensen waarmee je in aanraking komt. En nogmaals. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week. Dag.